Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Groepen boeren blokkeren snelwegen. Onder meer op de A67 worden er delen geblokkeerd. Bij Venlo moet daarom het verkeer er via de vluchtstrook langs. Ook de A1, A28 en de A37 hebben last van de blokkeeracties. Er worden ook een aantal distributiecentra van supermarkten omsingeld. Verse producten kunnen daarom niet geleverd worden aan een aantal supermarkten. Het is nog niet echt duidelijk wanneer het ophoudt, vertelt verslaggever Litwin Gevers. Ja, en die boeren die zeggen wij gaan hier voorlopig niet weg. Wij gaan pas weg als er aan onze voorwaarden is voldaan. En een van die voorwaarden is dat ze vinden dat het plan om de veestapel in te krimpen, dat moet van tafel. Een Spaanse straaljager heeft gisteren een passagiersvliegtuig naar zijn bestemming begeleid na een bommelding. Een 18-jarige Britse passagier van het toestel, dat op weg was naar Menorca, plaatste die melding op social media. Bleek uiteindelijk vals alarm. De jongen zou met vijf vrienden op vakantie gaan. In plaats daarvan belandde hij in de cel en wachtte hij nu op zijn verhoor. Oud-AJX-Ziet, Christian Eriksen gaat naar Manchester United. De Deen van 30, die vorig jaar een hartstilstand kreeg tijdens het EK, tekent een contract voor drie jaar bij de club van trainer Erik Ten Hag. Feyenoord moet het komend seizoen waarschijnlijk doen zonder Luis Sinistera. De Colombiaan zou in verregaande onderhandeling zijn met Leeds United, maar ook Everton heeft interesse. En het was een flink festivalweekend. Misschien heb je brak weer je weg naar huis gevonden. Julienne is in elk geval niet met een kater thuisgekomen. De Belgische jongen mocht dit weekend drummen op het podium van Rock Werchter. Samen met een van zijn lievelingsband, The Killer. En dat klonk zo. Ja, hij vond het geweldig, zei hij na afloop bij Studio Brussel. Ik ja, Het uitzicht van nog het podium was ongelooflijk, zegt hij. En er stonden zoveel mensen naar hem te kijken. En dan het weer, zon, wat stapelwolken, een kleine kans op een bui. 20 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor verdraging op de A10, de ring van Amsterdam. Vanaf afrit Volendam, een file tot aan de Koentunnel richting het zuiden. De verdraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En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 I want you just to say Don't play innocent with me You know it's not just funny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 Ze hebben nog ruim 12 minuten. Maar Verstappen heeft al eventjes dezelfde tijd neergezet. Eens 1.45.7. Ja, ruim ook Maar goed, op, uh, er en... gaat nog wel wat gebeuren in deze, uh, deze... Je moet nu even een tijd neerzetten. Hè. Vandaar is het ook allemaal, dat zei je ook al... van uh, de, de gelijk de baan opgaan.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 He will open the red door When the bull is out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 Joyful, for him Silver sun reach the sky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 Van Shirley and Company en Shane, Shane, Shane. ergens uit de jaren 70, afkomstig en uh, leuk om er weer eens uh, te rijden. Hebben we hele tijd uh, niet gedaan, dus bij deze een keertje gekregen. GFM, Race Radio Pit Report. Pit Report. Inmiddels uh, kwart over uh, vier geweest. Nou, het uh, regent in, uh, in uh, op Silverstone, Alban. Uh,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 Dank je wel, albert voor deze uh, pit-report. En uh, die neuspiercing van uh, Hamilton. Uh, ja, daar zit ik toch even over na te denken. Hij ja, kon niet verwijderd worden en zo. Maar hoe heeft hij hem dat toch weggekregen? Waarschijnlijk met behulp van een waterpomptang of zoiets. er een tje draaien, een hele mooie de politie Bye. Ça se bouscule dans les couloirs, les les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la clé du mois Miss cha cha Oh Miss cha cha Miss cha cha star Au milieu tout ça Don't forget me I'm to be de Don't forget me I'm to be de Les bauteurs, les voyages sont à les faire voir Odeur de tabac, d'eau de cendrie et froid et parfum sucrés de mischa cha cha mischa oh, cha cha mischa cha cha, -cha, cha, -cha, -cha, cha, -cha, -cha Quel linda star Au milieu de tout ça, y'a nous y a moi eh. Dump begin, I'm daft to be Fern brisé de cou libre Dump again, I'm to be Fern brisé de coups à libre daft to be, that's me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 Ziet u mij zitten? Ik hoop u snel te ontmoeten. En waar verblijft Up? Up verblijft momenteel in het Dierthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website wwwdierthuis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 Troubling in the dead, I'm true for everyone But believe me, if it happens again I'm leaving, if it stays the same I'm gone, When the compromise is The sun that you say has going on too love If it happens again, I'm leaving I'm back as my things again. If it happens again, stop be no looking back And I won't say I told you so So to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 Kom op, van toe en op de west. Radiotour van 2 tot 6. Ja, ik raak helemaal geen shocker. Iedereen komt als je het thuis ook raakt. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemene klassement. En straks op Champs-Élysées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 Zes, komen. Daar je Daar is hij. Daar moet je je Pak Pak het Zes. Het is nog maar 24 seconden. Oh ojo, dat wordt benauwd. Met nog ruim 4 kilometer te rijden. To de Frans, de tijd van mijn leven. Zal ik dan ginds boven op die bergen, die duizend koppen gemene... Ik denk dat Albert-Jan uh, mij zometeen de studio uitgooit. Want ik wilde eigenlijk bij zeggen, was, een beetje in jouw als tijd, tijd hè, dit, uh, Albert-Jan?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 Ja precies. En toen precies. Had je trefpunt als strandtent. Ja nou boel. De, die ken je ook nog Aan wel, het he? eind van de Zuidboulevard. Ja dat nou, bedoel je. Ja. Ja. Van de familie Frans was die. Toen ik hier nog niet wonen. Jij het zo? Ja. Toen ik hier nog niet wonen kwam ik daar heel vaak. Want dat vond ik gewoon een leuke strandtent. Ja, dat bedoel ik. Ja het was ook een hele leuke strandtent.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 We zijn ondertussen naar de kwalificatie aan het kijken. Een uh, spannende Q3 en dan gaat het inderdaad om wie morgen van Paul uh, gaat starten uh, tijdens uh, de race uh, uiteraard. En, uh...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 Nee. ja <laughs> voor ons zit het erop. Gelukkig is Bette weer. Ja, ja. Nee, heel mooi. Dat zeg je goed. Ja, dat hij houdt de... de spanning er wel in. Ja, alles wordt zou meteen op de radio. <laughs> dus dat is niet <laughs> Toch, Fred? Nee. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. jongen jongen, weekje gehad. Ja. Ja? Ja, wel, ja ik heb uh, ook een weekje gehad. Ja. Jij ook, Albert-Jan? Ja, ik, uh, he he ik heb een hele leuke week gehad. Oké, okay, dan is het Goed. Ja, ik, helaas, ik moest werken, dus uh, ja. Nou ja, binnenkort komt een grote vakantie eraan hè, ja, voor jou. Ja, ja, dus, uh, ja, we ja. hebben ja, nog even begrijpt tot 22 juli, geloof ik, even afhoofd. Ja, ja, dus uh, uh, 16 juli is dan uh, de laatste uitzending. Ja, nou, je hebt goed onthouden. Wat gaan we vanmiddag doen na vijven? We gaan uh, eventjes wat uh, mensen bellen. Uh, we beginnen dadelijk om uh, kwart over vijf met John Damen.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 Dancing, Dancing in the street. street, ja. Sorry, ik zat, ik zat weer voelen <laughs> in te kijken. Ik was Oké, okay, ja, ja, je, je neemt ze mee naar hoor. de studio. Op spannend. Je hebt er niks aan. Ja, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Na twintig jaar ben je er nog niks aan. Nou ja, nee. Oké, okay, tot uh, volgende week. Fijne, fijne avond. <laughs> Dag. Doei, doei. Some things <muches> in life are bad. They can really might you made. Other things <muches> just might you swear and curse.